Dus de zin van het leven, überhaupt hoe het leven is uh, bedoeld en opgezet van boven door de maker van de wereld, is beweging. Onthoud dat erg goed. Beweging in, de, in elke zin van het woord, beweging. Beweging, natuurlijk geestelijke beweging. De beweging, dat is iets waar, let op, goed op letten, dat de beweging is, in elke vorm dan ook, beweging is uh, eigenlijk de enige uh, remedie tegen de hond, tegen die kelf, tegen de citra achra, tegen de wens om te ontvangen voor zichzelf. Beweging, zowel geestelijk als fysiek, uh, ook beweging, steeds bewegen. Als de mens stopt te bewegen, en normaal is het zo, so, de mens stopt bewegen eerst innerlijk, en dan ook uiterlijk. Dan stopt je ook van buiten ook. Want dan alles overeenkomt met elkaar. Als de mens van binnen niet beweegt, dan gaat hij ook van buiten niet bewegen. Dus steeds beweging. Beweging uh, in allerlei vormen. Ja, als je kijkt, Stel dat jij, we zullen misschien in het derde gedeelte, misschien zullen we nog iets meer ingaan op correctiewerk. Stel dat jij niet uh, op een of een andere manier, jij doet alle inspanningen van binnen. Om, jij bent in een bepaalde toestand en jij komt er niet uit. Je zit in diep in de linkerlijn of wat dan ook. Wat moet je doen? Natuurlijk moet je proberen altijd eerst geestelijk overwinnen. Natuurlijk niet grepen naar, naar uiterlijke genot, genotmiddelen, zoals drankje, you know, drankje zo so zoveel, of andere dingen, alle andere vormen van, van, van, van narcotica. TV gaan kijken. Het is precies hetzelfde. TV gaan kijken, je mag wel een kwartiertje, een half uurtje, nou een beetje, nou een klein beetje, maar niet meer. Het is een verslaving net zo als uh, alcohol of iets anders. Dus je moet kijken waarvan jij verslaafd bent. Aan waaraan jij verslaafd bent. Ja? Daar gaat het om. De intensiteit van waarmee, waardoor jij uh, in beslag, jouw krachten in beslag worden genomen. Niet waar, waarmee, niet wat, niet, doet er niet toe wat het is. Maar in, waar, in de mate waarin jij in beslag wordt genomen door iets. Als jouw krachten, verhoudingsgewijs, meer worden in beslag genomen door het kijken naar tv dan een joint te roken. Ja, joint? Een joint? joint? joint. joint. joint te roken. Nou, dan ga dan joint roken. Ja, als het met, met mate. Kijk, hey, je moet kijken: van twee kwaden moet je het minste. Uh, zoeken. Dan betekent dat het joint roken voor jou dan, ik zeg het als voorbeeld, ja, is minder, minder kwaad, ik zeg het als woord. Of dan het kijken naar tv Dat okay. is uh, in die mate waarin jij dat doet. Dus beweging. Maar als je alles hebt gedaan en gaat niet, wat moet je dan doen? Ga dan en een blokje omlopen, beweging doen. Sta op, ga fysieke äh, oefeningen doen. Gewoon fysieke oefeningen doen. Dan ga je voelen jouw lichaam, jouw eigen lichaam. Dan gaat het ook een äh, genezend proces. Op die manier doet er niet op welke manier, maar jij moet eruit komen en niet blijven zitten in een probleem of wat dat je niet kan oplossen. Altijd beweging, niet geestelijk, kan je niet geestelijk eruit komen, doe dan eerst, greep dan naar een fysieke beweging, en dan ga je een beetje jezelf, bloed, het bloed gaat op, omlo, uh, omlopen, op, lopen, omlopen in je, dan ga je dan, dat ga je een beetje opborrelen, en dan ga je dat geestelijk ook uh, brengen, of breng dat ook aan het jou, ook in de geestelijke beweging brengen. Maar beweging, dat is de voorwaarde en de bron van het leven. Beweegt. Dus ik zou zeggen, anders dan de, Descartes. Descartes, Descartes. We Descartes of Descartes? Descartes, had gezegd, de, de Franse filosoof. Ja, cogito ergo sum. Als ik, ik denk, dan uh, besta ik. Ja? Ik denk, dus ik besta. Ik denk dus ik besta. Ik zou zeggen, ik beweeg, dan besta ik beweging in alle vormen van, van dat, is, uh, dat, is, dat is het kenmerk dat de mens leeft. Nu gaan we verder de rechterkolom, de regel 6. Dus wat heeft u ons gezegd, dat uh, de, de grootste, het grootste aangrepen, het grootste aangrepen van de klipa, van deze klipa, van die zo so wat hij noemt dan Kelef de hond. Is, steegt, steegt. Uh, het hoogste is bij het uh, tegen, tegenover al oh, het licht Ichida. Zes. En daar gaat hij ons nu een bewijs, als het ware een bewijs leveren uh, in een vers van Tehillim, van de psalmen van David. Psalm Kaf uh, Bet 22. Een geweldige psalm. Bassoda uh, in het geheim van wat geschreven staat. Hitzila micherev zeven nafshi. Miat kelef ichidati. We vhi acht Aleumat shel a'arje. De Agil Korbanim Aniskar. Punt. Let op. Zes. Baso, uh, basoda Katoef in het geheim van uh, wat geschreven staat. Hij zila, zoals David schreeuwt, zegt uh, tegen Hashem: Hij zegt, Red mee, red mee van de Red Micherav Nafshi, red van, de, van het zwaard mijn nefes. goed opletten. Elk woord bij hem is, als je iemand leert Kabbalah, dan kan je dan zien in alles in Psalmen dat dit kracht, geweldig eh, overeenkomt met de wetten van de Dus hij zegt, het sila Micherav Nafshi, red ...van het zwaard, ...mijn... ...mijn, uh, mijn neffers. Zeven. Mi'at kellef. Hier ...van de hand van de kellef, van de hand van de hond. Deze dus. Hij bedoelde de hond, welke hond? Hij bedoelde dan dat... ...de, de, de klipa van de... ...van de hand van de kelef ...van die klipa kelef. Jehidati, de enige. Dat is de enige, dus van die enige. En dat Jehidati, daar zit ook het woord Jehida. Dus van die hoogste, van die hoogste klippa, die aan tegenover het licht uh, Jehida. Wie acht alle maatschelijke ariëlen, dat op wat zegt. En dat is, en deze klepa, kelef, deze klepa hond, is tegenover de leeuw, want de ene tegenover het, ene, ene tegenover het andere heeft de schepper geschapen. Dus tegenover die leeuw, tegenover die gezet van de bina, waar alle uh, man van Israël in de mens worden vandaan. Uh, naartoe, op, uh, stegen naartoe, op uh, daar, dat is dan gezet van de Bina. En daar, natuurlijk, als hij zegt dat die is nog hoger, maar moet je zo zien. In elke sfera bestaat ook uh, gezet. En gezet van de Bina. Begrijpt iedereen? Begrijpt? Het? Dus in elke, in het bijzondere heb je dat ook. Bina, in elke, in elke partsuf. Ja of niet? In elke partsuf heb je Bina, o, algemene. Maar ook in elke sfera heb je ook Bina. En in elke Bina heb je ook weer tien. En dan die gezet van de Bina is die leeuw. En de hoogste leeuw natuurlijk, de hoogste leeuw, dat is natuurlijk de leeuw van de ketter van de Absolute. Daar heb je ook een plaats waar de, bina waar de gesed van de Bina is. Dat is wat hij ook waar hij het waarschijnlijk ook over spreekt. Waarbij die... Dat tegenover die... Dat, dat die kelf die we die die, hier, hallo mat, hier, die zegt, en die, deze klipa kellef, die grijpt het hoogste aan de tegenover de uh, jichida, dat staat tegenover de arië, tegenover de leeuw, 8, De agil, karbanen, welke leeuw eet de offers, zoals boven gezegd werd. Dus die klipa, de hoogste klipa, dus die moet tegenwerken natuurlijk die leeuw en dat gaan we nu leren nee kijk mo, ze Shehu hu je ze hoe tien klum kmo ze kmo shamru hazel Bamidat, Eliv, Achasi, Sheli, Shilcha, Veshilcha, Shilcha, Tvalov, Ken, Klepad, hakelef hi, Kula, lekabel Velole, Hashpia, dertien Klum. Dat op. Zo leren we de eigenschappen van de ene van de andere. De leeuw, de leeuw is geestelijk, de uh, es, uh, helige, helige. En de onreine, dat is de klippa En kijk naar nou wat hij ons leert. Nee, die kmo, arje, Want net zo als de leeuw, zo de gesed, die gesed is, gesed van het heilige, van de gdusha hoe kollere Spia dat hij he, helemaal we uh, helemaal heil, geven uh, is. Dus ze, zijn werking is alleen maar alleen maar geven. Die we lollige en niets te ontvangen. Dus niets niet, niet te niets te ontvangen voor zichzelf. Kmoše katov Kmoše amrochazal zoals de Torah-leerden hadden gezegd. En dat hadden ze gezegd. In de perkeia woord in de uh, spreuken der vader, in de vijfde perk, hadden ze gezegd, bemiddat de Hasid, zij spraken daar over de eigenschap van de Hasid, die Hasid is. Uh, Hasid is iemand dus die natuurlijk niet wat nieuw is, maar Hasid die dus uh, gesed aan de dag brengt. Genade, geeft en niet ontvangt voor zichzelf. Daar hadden ze gezegd, wat is de eigenschap, hoe, hoe is de eigenschap van de Hasid? van iemand die gever is, in de inhoud. Dat zeggen ze dan, wat is he, hoe, kan je dat, hoe kan je dat dan beschrijven? Ze zeggen, hij zegt zo, hij zegt, wie is chassid? wie is die mens die geeft, um, wat is zijn eigenschap? Dan zeggen ze, dat is iemand die zegt tegen een tegen andere. Die zegt, shelie, shelga, wat van mij is, let op, goed opletten, wat van mij is, is van jou. Dus je mag het hebben, alles wat ik heb, het is van jou. We shelga, shelga, en wat jij hebt, is van jou. Heb ik begrepen nog een keer? Dat wat van mij is, is van jou. Dus je mag hebben wat, wat, wat ik heb. En wat jij hebt, uh, mag jij ook, is ook van jou. Dat is dan de eigenschap van de gesied. Ek dat is iets, on, voor ons is absoluut onbegrijpelijk. Voor ons is het onbegrijpelijk wat het is. En, want wij zeggen het zo, ik herinner me in Rusland, zeggen we, ze hebben ze zo'n no, mopje, maar zo zeggen ze dan, laten we, zo, laten we eerst jouw sigaretten, sigaretten oproken, oproken, en dan iedereen zijn eigen. En dan gaat ieder zijn eigen sigaret. Zo, dat is de mentaliteit was uh, daar. Maar kijk nou hoe de mentaliteit is van Gesie. Die zegt alles wat van mij is, is van jou. En wat van jou is, is van jou. Er waren zo. So. Er zijn mensen die dat soort niet, dat, dat niveau, dat niveau bereiken. Als de wil, is er om. En de kracht is er. Uh, hij zegt zo, dan, net zoals dat de eigenschap van de Hasid is, dat is net zoals de, wat hij zegt, de, uh, om alles te geven. Twaalf. Ken klepatag kellef Zo is het ook, let op, daartegenover. Zo so is het ook klipaat kellef, dus de klepatkellef, onthoud dat, Klipaat hond, kan je niet zeggen, jammer, want hier hebben we ook een partij van die, van die dieren. Dan stel het, het is natuurlijk uh, raar, dan je je dan de klipaat. Maar dan daarom zeggen daarom zeg je dan klipaat kelef. Zo so is het ook, de klipaat kelef. ikula lekker is helemaal om te ontvangen voor zichzelf. We haar spierklom en helemaal niets te geven. En onze taak is om, om te proberen, geestelijk, hè, geestelijk proberen alles te geven. Geestelijk. Materieel kunnen we dat niet doen. Het is ook van ons ook niet gevraagd wordt. Goed opletten wat zij zeggen over de Gasit? Betekent niet dat hij dat ook materieel alles moet geven. Moet je absoluut niet denken dat het zo is. Zo, uh, zo is. Dat wilde ze dan in het communisme, wilde ze wel dat zoiets invoeren, maar dat is niet gelukt. Maar dat is absoluut niet de bedoeling daarvan. Het is zelfs niet toegestaan aan de mens om meer te geven dan om aan de ander te geven, of wat dan ook te geven, dat hij zelf tekort komt. Maar waarom niet? Waarom niet? Waarom is het niet toegestaan? Kwaad, nou, in de Torah ook. Uh, beveelt niet, of verbiedt als het ware, aan een mens meer geven. Dus er mens, zijn mensen die kunnen geven. Maar dat die geeft en zelf tekort heeft. Waarom niet? Kijk, in het christendom dan zeggen ze, oh, dat, dat is geweldig. Iemand dat geeft dat aan iemand. Maar waarom is het niet... De Torah is, heeft niets te maken met, eh, met religie van die en die en die. De Torah spreekt over de wetten van het heelal. Waarom is het niet toegestaan aan de mens om zoveel te, ge om te geven aan een ander, dat hij zelf tekort komt? Nou, wat denken jullie? Altijd moet je grepen naar het doel van de schepping. Wat is het doel van de schepping? Wat is het doel van de schepping? Waarvoor de schepping is geschapen? Om, het, om te, om te genieten. genieten. Ja, dus te genieten. Hashem wil dat wij genieten. Alles, er zijn mensen die willen graag, die kunnen het ook kik krijgen om anderen te geven. En dan zie je zelf, ah, ik ben, wat ben ik daar? Ik ben echt een echte Ik ben echt een gever. En dat is dan die sitra agra. Die dan hem dat suggereert. Dat is dan de, de klippa van rechts. Ja, de klippa van rechts is dat de sitra agra vermomt zich in, in Geset. Dat die als, als Geset is. Die zegt: geef. Je moet geven. Goed opletten wat ik zeg. En die andere die dan, oké, okay, ik hoop en die gaat geven meer dan wat, laten we zeggen, meer dan wat hem pijn gaat doen. Een beetje pijn is het goed, want dan de mens moet steeds offers brengen. Dat iets geeft dan, zoals we dat noemen, dan een eentiende, dat maximum. He, maar goed, er zijn altijd mensen die kunnen ook meer geven. Maar de hele bedoeling is van zichzelf geven, geestelijk geven. Uh, dertien. dit punt. Kamosh Katov Be Umo O mota Shekol chesed. Vertein de avdin. Legarmei hu. De avdin. Punt. Dus over die. Hij spreekt over die klipa kelef. Hij zegt. En vergelijk daar dertien. Zoals geschreven staat. Zoals gezegd wordt over de. Chesed beoefeners. De gevers van de volkeren der wereld wordt gezegd in Baba, Baba uh, uh, wordt gezegd Baba Batra in de uh, laatste Baba in zo'n so, tractaat Baba Batra laatste daar is wat gezegd Shekol geset. de Avdien dat elke dat alle alle genade die zij doen dus <laughs> de zij die de genadebeoefenaars van de volkeren in de wereld. Alle genade die zij doen, veertien, legarmei, hoe goed de afdien, doen ze voor zichzelf. Dus eigenlijk, dus we hebben ook gezegd dat men helpt uh, Afrika. Dat Men helpt het op de manier dat uh, men laat zij nog meer, uh, uh, brengt hen nog meer grotere problemen dan, dan uh, zij. Zij zijn, zijn afhankelijk van deze Precies, dan zijn ze ja, gewoon afhankelijk. Ze zijn gewoon dat handmatige iets dingen... ...al die ruwe, ruwe stoffen... Ja, ...ruwe cacao, koffie, dat we niet hoeven. Verzamelen thee... ...en geven dan... ...ja, aan die... ...aan die goede, aan diegenen die dan hen helpen... ...als het ware, met een paar centjes... En dat gaat naar elders naartoe. En dat wordt bewerkt dat daar. En, en, maar om daar een fabriek op te zetten, dat, dat gaat niet. Dus hele, dat betekent dat al het goede, alles, alle de genade die zij doen, doen ze voor zichzelf. Dus dat betekent natuurlijk alles in één mens. Wij leren alleen maar in één mens. Ja, alles in één mens. Maar... Het is goed om ook algemeen een beetje zo parallele te hebben in deze wereld, dan helpt het ook om begrepen in jezelf. Dus betekent, wie zijn die, die gezet, zogenaamde doeners, ja, genade doeners uh, van de volkeren der wereld in de mens? Dat zijn die, degene, ja, wie zijn dat? Dat zijn die de die, krachten die aanleunen tegen de zeven onderste spheerot. Ja, de zeven onderste spheerot zijn Maltien, zijn zeventig volkeren. En de klippa die daaraan aanhecht gebruik maken van de klippa van de Kelim, de Kabbalah, dat is wat hij, waar het hij het over spreekt. Vijftien punt. וזה שאומר, כי בזמן זה סטין, שגיו ישראל שלה מים, וזה חולי וחינת אריה, זה פנטין, אחיל קורבנין, הנה אז, כל קלבין חבו אחטין, מית תמרין מיקא�מם, wel een nafkei levar. die heb al een egentien man bij gworagdola. Scheba ze nu koch le masach Twintig. Scheba malchut. Leide aor ailion. Mimenu Ulimala mala. twintig. בגבורה גדולה, שמתוך כך נמצאה מדד האור חוזר, שהייתה בקומה גבוה מאוד. בסוד אחיל דרינט רינט קורבנין כגבר תקף ולפיכך גם Eilu 24, twinte, hat ha shahena klavim. Kulan barhu 25 Venista Tru mi pachat gvorato shel ha-arje ha-hu. Zes u mi machaboan lachutz. Bisonder besonder, krahlecht. Waar hij ons al vertelde. En nu nog een keer gaat hij dat op zeer precieze, duidelijke wijze ons dat uh, aangeven. Let op. 15. Kijk nou een zinnetje. Zo, so, zinnetje, je Elf regeltjes. Vloeiend, vloeiend. Zacht en vloeiend. Uh, helder. Uh, punt. Vijftien. Na de. Punt. Maar kijk, hij kan het wel doen. Die, die lange zinnen. Moet je zo opletten. Hij had zelf aanbevolen. Zijn zoon. En, en ons ook. Om kortere zinnen te maken. Wij hebben, want wij hebben de kracht niet zoals hij. kan het zo. Lange zinnen maken die vloeiend zijn. Wij maken de zinnen. Dan weten we niet meer van waar, waar, wij begonnen, waar wij mee begonnen waren. Dus, altijd probeer korte zinnen maken, ook binnen jezelf, kort, zo kort mogelijk. Dat is kracht. Alle woorden die meer dan drie, vier woorden zijn, elke zin dat meer dan drie, vier woorden zijn. Ik bedoel, geestelijk, daar zit al klipa erachter. Probeer dat te leren, mijn vriend. Iedereen moet het van jullie leren, ik leer het ook met de dag, met vallen en opstaan. Als je ziet dat jij opeens, niet op je werk natuurlijk, daar moet je je werk doen. Maar als je opeens thuis of wat dan ook, jij ziet dat jij begint veel te praten, veel te praten. Dan moet je direct, moet je direct jezelf afvragen. Dan moet je weten dat je op dat moment, de klipa, gevierd op dat moment. En nu ga je zondigen, veel zondigen ga je, naar boven, ga je uh, doen door je door door door jou, door praatjes. Huh? Wil je praten? Het is niet, niet erg om te praten, maar altijd kort. Luister beter. Probeer te luisteren. Als je ergens in gesprek bent, nou, mensen komen bij jou. Laat ze praten. Laat ze praten, als zij praten dan, want zij werken niet aan zichzelf. Ze willen genieten op die manier waar jij geniet van het feit dat zij praten. Maar jij dat op dat moment, wanneer je kan zeggen ja, dat, gewoon dat soort verbindingswoorden. Maar gewoon ja, maar niet praten, laat zij praten. Kijk, jij moet je krachten behouden. Eindelijk, jij moet je krachten behouden, je moet niet je, uh, je hart verpachten aan wie moet op oké, okay, laat hem genieten. Eindelijk. <laughs> ik kijk niet naar, naar persoonlijk naar iemand, naar iemand van jullie, maar ik zeg het, probeer het te doen. Heb je leven lief. Heb je leven lief. En... Anders geef je aan de klipoot en dan zeg je dan na Shabbat of zondag. Je komt op je werk en je bent moe en je weet niet waar dat komt. Ik ben moe. Ik, na maandag, ik, maandag. Iedereen vindt het een moeilijke dag. Waarom? Zoveel bla bla bla bla. Je hebt er zoveel gepraat, zoveel krachten gegeven. Gewoon weggespoeld. <coughs> ge en alles ging naar de klipoot. Dus probeer ik leer het ook, midden dag en nog steeds, maar elke dag, elk moment moeten we leren. 15. na de punt. Let op. We zes en dat is wat hij zegt de zoger. Kibasman man zestien shayu Israel shlimim. Dat in de tijd, toen Israël vol volmaakt waren, we zahu lief Arye en waren. Het aspect aarje, leeuwwaardig, waardig. 17. Achel Karbanen at hij de offers op. En hij, als zie hier, dan of toen, kol Kalbin hawe alle honden Kalbin heeft niets met kalwijn te maken. Gewoon klinkt wel een beetje. Kalwijn, zodat jij een beetje kan het makkelijk te onthouden. Kalbin betekent meervoud van kellef. Ja? Trouwens, uh, kellef hoeft niet altijd slecht te zijn. Wij We weten dat alles tegenover het ene tegenover het andere is. Was grote kellef, was een van de twee, twee uh, verspieders. Ja? Joshua bin nun, de opvolger van... Moshe en Kalef. Kalef was het, oh, maar Kalef, maar de schrijven schreef, was schreef net zo als Kalef. Die twee waren waardig om het land Israël binnen te komen. Alle andere oudere generatie die uit Egypte, uh, Egypte uh, uit moesten doodvinden in de woestijn. Eigenlijk, maar die twee niet, dus Kalb, Kalb, was hetzelfde naam. Dus hij heeft niets te maken met, uh, met slecht. Maar de ene tegenover de andere is geschapen. Dus wat dan zegt hij dan? Hier nee, 17 zie hier. Dus, ah, school, kalbin, havu, mit tamrin, toen die leo had, die, die offers. Als gevolg van het feit dat Israël volmaakt waren, dus volmaakte uh, man hadden, naar boven gebracht. Toen Kool, Kool, Kalbin, alle honden, Havuf, met Tamrin, verstopten zich, mikame voor hem, willen en kwamen niet naar buiten. Wat betekent dat? Let op. Ki halo, negentien, man, big wat van Israël, deden man opstegen in hun volmaakte, big in grote, met grote kracht. Ze was ze dat daarmee, nu koor, gaf ze de kracht, le massage, gaf ze kracht aan de massach. Twintig, ze goed. die in de malgoed is. Welke massag in de malgoed is. En ze gaven de kracht aan de massag. Weet je wel, ja, dat altijd, wij geven de kracht aan de massag, aan de massag dat in de malgoed is. Wij altijd geven de kracht aan de malgoed, om haar te laten opstijgen naar, verder naar boven. Wij versterken de massag van de malgoed. Lidde God, om, A ora om het licht, het hoge licht, af te stoten, mimenu van hem, van de masach, ule en naar boven. 21. Beg met grote kracht. Schemit dat daardoor, nimt ze a, midat dat haor blijkt, bevindt zich de kracht bevindt zich de mate van het Orgozer, 22, dat de kracht, de, de mate van, de orgo, van het Orgozer, was in op, het niveau, op het niveau, op een zeer hoog niveau, was in het geheim van, zoals de zoger zegt, Achiel 23, Korbanienke Geiver Takif. dat die, die leeuw, At offers als kegever takif, als een helhaf, heldhaftige man. Ja, omdat hoe meer de kracht van de orkoseer, des te meer is het or jasar. Oluf en daarom, gam, eet 24 klipot, akashot. Daarom, en daarom, ook deze zware klipot, die... Hakelavim zijn, die honden zijn. Hakelavim. Kulan, barhu, allemaal vluchten zij. 25 van En verstopten ze zichzelf, zich, mi pachat, gvoratoshe, uit angst voor de kracht van deze leeuw. 26. We loyats me aan En zij kwamen niet van hun schuilplaatsen naar buiten. Zie je dat? Dus overal waar je ziet het Heilige, of je manifesteert zich het Heilige, oftewel Geset, dan daar de Klipot, die verstoppen zich. Ja, zoals het nu ook. Ik voel het nu ook. Geen klipot. Nee, geen klipot, net of, of die er niet zijn. Natuurlijk komen ze straks naar de les, want zonder hen, zonder klipot kan ik niet leven. Hoe kunnen we dan zonder klipot leven? Kunnen we zonder klipot leven? Kunnen we niet. We, kunnen niet, we, we zijn hier niet geplaatst in een keuze om hier te leven, in watjes te leven. Juist die. Lekker klipot, die geven wel de zin, die, die geven dynamiek aan het leven. Die geven dat strijd, dat de pittigheid. De strijd is pittig. De strijd in het leven is pittig. Dat is, moet je weten, niet vluchten van de strijd. strijd is geweldig, maar de strijd moet zijn niet met de buurman. Ja, niet met die anderen, maar de strijd binnen zichzelf. Want het kwaad zit alleen in jou. Nergens anders. Weet je? Dus dat moet je eruit gaan. Alleen dat helpt. En als je telkens wanneer je overwint, met elke overwinning, in de mate waarin jij overwinning boekt, in dezelfde mate een stukje klippa wordt overwonnen, betekent jij, jij, jij transformeert die klippa in het goede eigenlijk als een mens bijvoorbeeld ik spreek nooit over uh, zeg ik dat zelfs als ik, als ik op die laatste lessen had ik over vet en ja, ja ik over vet en buik en dat soort dingen spreek ik geen woord over de mens in, uh, in onze wereld, moet je goed opletten dat iedereen zit van jullie al jaren in de kabbala, moet weten dat ik geen woord daarover spreek geen woord over spreken. Nee, alleen het is treffend. Goed, ja, iedereen begreep het. Ik spreek geen woord over dieet, over, over die, het aardse. Je moet natuurlijk dat ook doen, maar het is niet de niet, niet hoofdzaak. dat moet je van binnen het werk doen. Dat vet. Maar ook hier moet je, ook hier, gewoon als treffend voorbeeld. Dat als een mens minder geeft, dus alleen maar een bootje geeft, als het ware aan de citra achter. Wat gaat er dan gebeuren? Als een mens al corrigeert zichzelf, en meer veel vet heeft. Als hij minder geeft, vet nieuw, eet vet minder. Wat gaat er gebeuren met hem? Dan ook dat vet wat hij heeft, wordt omgevormd in, in, op, in bouwstoffen, zelfs in a, in uiteindelijk, ook hier in op aarde zien we precies hetzelfde dat als we hierover winnen net zoals in het geestelijke dan die vet ook de vetcellen kan je omvormen dat, dat het gaat opbouwen dat het positief zal worden, okay? precies hetzelfde, maar ik spreek nooit over dit dat niemand, niemand moet zich aantrekken van denken dat ik het spreek hierover ...over fysieke... Ja, ...over fysiek omhulsel... ...we spreken geen woord daarover. Huh? Ja. Maar wanneer dan? Precies, als je vet verandert... ...de vet, wanneer de... ...alle vet... ...wanneer al het vet wordt veranderd... ...in de bouwstof, in... ...vlees, in... ...in spieren, in vlees... Dan komt de machine hier op aarde. Dus uiteindelijk, we zien, zien het ook nieuw wat gebeurt er nu. ja, Alleen de alle grote uh, uh, vetzaken die zijn meer in Amerika zijn overgebleven. Want daar zitten de kwaad, het kwaad zit daar ook. Je ziet het wel aan, ook dan aan de uiterlijk van de mensen daar. Natuurlijk, soms heb je een grote man, iemand bijvoorbeeld die een grote postuur heeft. Hij heeft veel, veel, veel, veel... veel Vlees nodig, veel materiaal nodig. En dat is natuurlijk zo. Maar hier, kijk nou in, hoe, hoe, hoe eh, kijk nou hoe de culturen veranderen. Vroeger was een cultuur van, als een vrouw niet mollig is. Ja, in uh, Rubens, nou, ja, de grote Rubens. En dat zo. Kijk nou, mollige vrouw, dan is het, dan betekent krachtig, dat is gezond, et cetera. En kijk nou nieuw. Het is ook, want we gaan steeds verder naar de gmartikun. Ja, je ziet het wel dat de cultuur niet dat is. Een mens moet wel uh, een beetje ja, werken aan zichzelf ook van buiten. Niet alleen het schoonheid, maar ook schoonheid is ook belangrijk. Maar belangrijk is de kwaliteit. Erg belangrijk wat ik wat probeer te zeggen. Dus dan, dat is eigenlijk deze... Oud, we hebben nu gehad. Ik denk dat dit. kunnen we nog misschien iets anders doen? Misschien, of willen jullie verder? Iets anders? Gewoon verder? Ik wil verder. We doen verder met de nooit nieuwe oud? Oké. Wie wil meer met de oud? Of gaan we iets over geestelijk werk? Over geestelijk werk een beetje doen. Laten we het een beetje. En ja. uh, over het geestelijke werk doen. Um, We hebben, zo so was het, kwam het zo so uit in deze les. We hebben gezegd dat uh, beweging, ja, dit mens is, het leven is beweging. Dus uh, beweging uh, en niet gewoon zeggen dat, uh, blijven statisch. Dus dynamiek is uh, de formule van het leven. Dus eigenlijk niet wie ik ben, ja, wie ik ben op een gegeven moment, moet je niet op jezelf alleen uh, rusten, alleen op jezelf of op jezelf dat is, dat ben ik, en vaak men zegt, ik ben dat, dat is mijn karakter, dat is mijn aard. maar wat ik doe, wat ik doe aan mijzelf, is niet wat ik ben, wat ik ben, goed opletten, probeer te zeggen, wat ik ben, moet ik laten aan de hogere kracht, bepalen of meten, evalueren, waarderen, duidelijk, wat ik ben. Maar niet ik moet zelf zeggen, dat ben ik. De, aan ons is gegeven hier de formule, de, in de, in de, de, in de instructie is, wat ik doe, Daar, dat is belangrijk. Doen, staat geschreven. Uh, na het, weet het, aan het einde van het schepp, scheppingsverhaal, Forhaal zoals ik het noemen. Dat Hashem maakte deze Shabbat lasot. Shabbat moet je lasot, moet je maken, moet je maken, De? What is Shabbat? Shabbat is vol makted, the full market is Die moet je doen maken. Het staat niet zo wat genieten. Hier moet je maken, en dan krijg je dan. De volmaakte Shabbat. En ook Shabbat komt dan van boven. En niet door jou. Ja? Je moet alleen jezelf voorbereiden daarvoor. Dus kracht eh, doen, het werk en doen betekent beweging. Ja, of niet? Dus het geestelijke werk doen, geestelijke werk doen is beweging. En... Ik heb wat hier een beetje zo uh, aangegeven, zo een beetje op papiertje zo, wat kwam bij mij voor de les, om dat een beetje te behandelen. We weten veel van die dingen, maar een beetje weer en weer op een structurele manier dat wij weten dat van elke toestand, in elke toestand is er een remedie. In elke toestand kan een mens, van elke benauwdheid kan een mens uitkomen. Absoluut van elke toestand. We spreken hier natuurlijk van het geestelijke, maar ook uh, alle andere ook aspecten, ook materiële natuurlijk. Uh, maar daar moet je wel, daar moet, moet je wel vertrouwen op hebben. Hoe? Oh. Um, er bestaat een algemene uh, zo'n uitdrukking. We hebben ook veel gehad in Slabay -e dat daar staat geschreven dat Habale Tahir Messiahen Oto. Hij die komt zich te zuiveren, die wordt geholpen. Ja, dat is de algemene formule, het begin van elke correctie. Dus, in, wel, in welke toestand jij ook mag, mag verkeren, dan moet je eerst zeggen, als eerste in jezelf, de, deze zin dus, hij die komt zich te zuiveren, zoals in het Nederlands. Ja, maar, je kan het ook Probeer het ook in het Hebraïus zoveel mogelijk. Habale, taheer, in, oto. Hij die komt zich te zuiveren, die wordt geholpen. Dat moet je uh, uitgaan. Dus je moet de krachten opdoen van binnen dat jij deze zin bouwt voor jezelf op. Met de krachten. Ja, dus niet alleen woorden zeggen, maar met de krachten. Eén keer doe je dat. Andere keer doe je dat. Dan die woorden, die worden bij jou dan gekoppeld aan die krachten die jij steeds, ja? Acham, Messiah. Messiah, Messiah in Oto, dat is in het Aramees. Messiah in Oto. Dus in dat, auto. ja, Oto. Dus als je dat zegt, maar dan moet je steeds, dat is in het algemeen. Dat is, doet er in welke, van welke kant jij staat. Rechts of links, welke dus we hebben gezegd, rechts is mania, ja, manisch. Dus wat betekent um, manisch, of wat betekent, um, zoals we hebben gezegd ook, aan de linkerkant is het um, depressie. We, ik, will, ik heb een andere term, een beetje of dat veranderde termen, om, dat, om af te blijven van de, de associaties van deze wereld. Dus links, we hebben gezegd, dus hier heb ik... Een, een naam gegeven, gewoon oh, dat weet het. Anders hebben we andere namen, anders... Ja, Psycholoog, psychologen spreken daarover. En dan zitten we geladen met andere dingen. Dus in de linkerlijn, wat we hadden ge ge eerst genoemd, um, uh, depressie, yeah, depressie. En wat is er überhaupt depressie? Dat is dan de, het aanleunen. Wat is links? Wat is link? Welke kracht is links? Heilige kracht in links. Links is. Gwora, ja, gwora, Maar wat is dan depressie? Depressie is het aanleunen aan de gworot van links. Dus het is niet, dat is dan onreine krachten. Dus dat is dan, ja, klipot. Maar dan van links die aanleunen aan de gworot, aan de heilige linkerkant. Dus daar heb ik een naam, hoe je kan, het wat je wilt. Het is niet dat je moet die begrippen gebruiken. Want ik wil het juist in het geestelijke werk projecteren, dat op geestelijke werk. Dus in plaats van depressie zeg ik spirit, uh, uh, spiritopressie. Dat is net als een ziekte, ja? spiritopressie. Dus dat is press, geprest zijn, geduwd, gepusht zijn, maar dan spirit-spirit van geestelijk en niet. Uh, door uh, overmatig drankgebruik, ja, over iets anders. En daar tegenover, in de rechterkant, is het spirito, Mania, spiritomania. Oh, dan weten we dat wij met het geestelijke werk bezig zijn, ja. met, het, met het geestelijke werk ons bezighouden. houden. Spiritomania, dat betekent dat ik geestelijk mij zo opgewonden raak, dat ik, uh, dus, Zie niet meer de realiteit vormen. Zo geweldig geestelijk opgewekt ben. En dan moet je even voorzichtig zijn, want dan komen we vallen op ons achterste haar hart. Dus die twee moeten we... Wat betekent dan spiritomanie? Dat betekent aanleunen Aan, van rechts, het ook niet van links van rechts aanleunen tegen de chassadim. Ja? Dus iedereen begrijpt het wat ik zeg? Dus aan de chassadim, rechts is chassadim, dat is een heilige kracht, chassadim, aan de rechterkant, wanneer we werken, maar dan aanleunen van rechts na, tegen de chassadim, dat is spiritomanie. Dat betekent, ik heb wel gezet, maar niet niet, niet gesed dat ik echt een heilige gesed is. Maar dat is de gesed die mij, die de citra agra mij influistert, Dat ik die ook voel me als kinkool. Of dat soort dingen. Hè? Van allerlei vormen. Hoe goed je bent, etc. En dan ga ik dan op in. Op die, op de citra agra dat zij mij influistert dat ik zo goed ben, of zo, dat het kan ook invluisteren, dan moet je alles geven, en zo, en dan ben geven etc. Dus die twee krachten, rechts en links, is. Maar eerst, wanneer we beginnen uh, aan, aan ons te werken, eerst altijd deze algemene kracht, algemene stelling, zoals de wijzen hadden gezegd, dat hij hey, die komt zich te zuiveren, die wordt geholpen. Daar moet je ge geloof aan hechten. Om te beginnen. Want als je dat niet doet. Wie gaat het voor jou doen. Vervolgens. Dus dat is de instelling. Wanneer dat jij een credo. Als het ware. Heeft uitspreekt. Van binnen naar krachten. Dat wie komt. zich te zuiveren. Die wordt geholpen. Dan. Ga jij. Na, altijd naar de rechterlijn. Altijd naar de rechterlijn. Ah, je zegt, nou ik zit al in de rechterlijn, dus ik zit aan de klepot van de rechterlijn. Moet je dan gaan ook naar de rechterlijn? Dus dan moet je dan een stukje naar links gaan, naar de geest, de ware geest, en niet de, naar de. Uh, uh, dus trekken naar de geest en van de spiritual en als je dan, of als je dan zit in de, uh, dus kijk, als je wil je corrigeren, betekent dat jij in zekere mate zit in die twee twee afwijkingen, ja? twee afwijkingen van normale gesis en gura. Uh, dus jij gaat naar rechts. Wat moet je doen? Goed opletten. Het is zeer bijzonder. Dat werkt. Wat ik nu vertel, dat is helemaal praktisch. En dan zal je zien dat jij, dat jij de baas bent van jouw eigen leven. Als je dat oefent, dan zie je hoe geweldig uh, uh, de mens is gemaakt. Dus hoe, als je gaat naar rechts, wat moet je dan? Daar heb je ook een speciale formule van. En dan zegt de formule, de formule is Baruch mit Babaruch. Dat is geweldig iets. Dus ik spreek van de praktische dingen. Baruch. Niet de bek, maar baruch. Betekent. Gezegende. Hij die gezegend is. Die kleeft. Die hecht zich aan. Aan de gezegende. Ja of niet? De gezegende dat is de schepper. En. De gezegenden, dat zijn bij ons, wie zijn de gezegenden bij ons? Dat zijn de kilim van het geven. Ja, kettergogma, of boven de gezegd. Boven de gezegde dat zijn de kilim van het geven in de mens. Dus, dan moet ik van binnen, let op, ongeacht welke, welk gevoel ik heb op dat moment. Of ik mij Depressief voel of wat dan ook. Als ik nu wil, uh, ik moet me nu verbinden met het Hogere. Ik wil nu eruit. Ik wil nu eenheid met de Schem. Ik wil sereniteit. In zekere mate. Dan wat ik doe. Niet zekere, absolute mate. Dan moet ik van binnen emuleren. Emulatie heet zo'n zo term. Emulatie. Dus nadoen. Geen spelen. Nee, niet spelen dat ik kan geven, dat we elkaar omhelzen, en zo, dat men dat doet en in allerlei or, uh, uh, plaatsen. Dat niet. Maar van binnen moet ik de kracht opbrengen waarbij ik kijk, zie mijzelf dat ik gezegend ben. Dat is goed opletten. Niet dat ik wacht, ik wacht tot ik van boven gezegend word, of dat ik moet naar de synagoge of naar de kerk, om daar een gebed spreken of iets anders, en dan zal ik zien of ik ontvang misschien of niet. We hebben geleerd. De mens bepaalt alles. De orgozer bepaalt alles. Als ik Orgozeer aan de dag breng op dat moment dan heb ik het oorje schaar, dan heb ik van boven, al het goede ont ontvang ik. Niets, niets wordt bepaald van boven, bepaald behalve wat ik doe, in mijn toestand zelf. Dus ik zeg dan binnen mijzelf, en dat werkt absoluut, met alle absolute zekerheid. Zelfs als ik voel mij absoluut rot, vermoeid, alles, dan zeg ik tegen mijzelf, een gezegende hecht zich aan de gezegende. Dus betekent, Baruch, middag bij Baruch. Maar moet je niet alleen zeggen zoals het volk doet 3500 jaar en helpt absoluut niet. Jij moet het zeggen naar krachten. Je moet steeds, eigenlijk in elke toestand moet je wel opbouwen de krachten van wat je dat doet. Naar binnen, van binnen moet je die kracht opbrengen en zeggen: en maak jezelf gezegend. Jij moet jezelf gezegend maken dat. Dan, op dat moment, hoe, be, hoe dat? Gezegend, overeenkomst en regenschap. Dus, wat betekent dat in de rechterlijn? Dat is altijd de rechterlijn. Zegening is de rechterlijn. Dat betekent dat ik mijn kilim van het geven, verbind mij met mijn kilim van het geven. Alleen maar hogere kilim, keter hoogma. Dat is de schepper in mij. Goed opletten. De schepper in mij is alleen maar zijn kilim, in mij, dat is kettergogma, of boven de Gazé. Dat moet ik dan doen, in de Oké? Okay. Dan, wat doe ik dan? Dan rechtvaardig dat het bestuur van de schepper Hoe? Voor binnen mijzelf. Ik moet binnen mijzelf voelen dat ik gezegend ben. Iedereen weet wat gezegend is. Ja? Dus gezegend door alles. Je moet zien dan op dat moment dat je niets nodig hebt. Kijk nou naar mijzelf. Kijk, zeg je tegen jezelf. Ik heb alles. En ik voel me geweldig. Ja, eigenlijk. Alles heb ik op dat moment. En dan maak je jezelf gezegend. Jijzelf. Als je jezelf zo draait. Je voelt jezelf gezegend. Niet bla bla, Niet alleen maar zeggen zonder voelen. Je moet je gaan voelen dat jij gezegend bent. Dan ben je gezegend op dat moment, begrijp je, ben jij gezegend, wanneer je voelt dat jij gezegend bent, ben je gezegend, gezegend betekent, gezegend betekent dat jij samenvloeit met, in jouw kilim de haspa'a, in het kilim van het, in de kilim van het geven, dus alleen boven de gezegend, tot jouw middelste, dat jij daarmee, dat jij in die, tot jouw gezegend, tot je borst, dat jij rechtvaardigt Hashem, en onder Ga je niet mee, niets mee doen, Dan gaat, wat gaat het dan gebeuren? Onder jouw kilim, onder jouw gezee beginnen, of tabur beginnen de kilim, de kabbalah, kilim van het ontvangen, de ontvangen. Dat zijn jouw kilim. Dat zijn de kilim van de schepping. Op dat moment moet je niet letten op die kilim van de, van de schepping van jou onder de gezee. Als je je hecht nu aan de boven de en jij bent gezegend, jij maakt jezelf gezegend. Jij moet het gevoel en dat moet je werk doen. En dan weet je dat het in jouw handen is. En dat is wanneer je dat gaat ervaren een paar keer, dat het in jouw handen is om jouzelf te zegenen. Om gezegend te worden dat het in jouw handen is. Dan zal jij zo geweldig, je zal het niet voelen, maar dan zal je geweldig vertrouwen zal groeien. En dan zal je de redding vinden in die mate waarin jij dat gelooft en vertrouwt. Wat gaat er dan gebeuren met jouw eigen kilim, Dus onderliggen zij? Zij gaan dan zich aansluiten aan die kilim van boven. Dus zij gaan niet werken zoals zij zijn en naar hun eigen aard, naar de aard van dat zij Kirim de Kabbalah zijn, om te ontvangen. Maar zij gaan werken als omwille van het geven, het is niet genoeg voor hen. Maar dan al jouw lichaam tot en met, tot aan je voeten, alles zal werken alleen om geven, omwille van het geven. Dat is een geweldig gevoel. Daarmee voel je dat al jouw lichaam, dat je voor alle jouw organen, zijn gezegend op dat moment. Het is geweldig. Ik doe het bijvoorbeeld regelmatig, maar als ik naar bed ga, dan heb ik dat, heb ik niets anders nodig. heb ik geen andere gebeden nodig. Want die gebeden zijn gewoon aangeleerde, aangeleerde dingen. Maar dan ga ik binnen werk doen waarbij ik, waarom? Waarom voor het slapen? Want voor het slapen, in, in rondom jou, naar krachten, is geen geset meer. Geset is verstopt. De dien, de malgoed dien werkt, de is werkzaam. Dien. Hoe kan je dan voelen jezelf gezegend? Eigenlijk, hoe kan je voelen jezelf gezegend? Gezegend gezegend betekent dat het geset je voelt geset genade binnen jezelf. Dat alle genade overvoelt jezelf. Over of vervult jezelf. Hoe kan je dan, dat voel ik, wanneer in, in het heel, in op dat moment, in jouw slaapvertrek, slaapkamer, je voelt het wel op dat moment, algemene, ding. Wat doe ik dan? Ik ga dan boven datgene wat nieuw is. Ik ga mijzelf aanwakkeren van binnen de krachten. Ik heb die krachten niet, zeg je natuurlijk. Verminder de krachten s ochtends. Is alles is geshet? S ochtends is het erg makkelijk om geshet te voelen. Nauwelijks moet je iets doen. het voel je s ochtends, maar hoe moet je dat s'avonds doen? Na een harde werk wat je het werkdag wat je had gedaan. Krachten opbrengen op dat moment en jezelf niet zoals ochtends dat je doet, ochtends heb je al een beetje partsoef. je je al in zichzelf al ruimte, geestelijke ruimte. Maar hier heb je nog geen, s'avonds heb je dan geen ruimte meer, wanneer je gaat slapen. Oké, okay, geef niet, maar dan ga ik mij als als puntje aansluiten bij de kilim van het geef. Je kan aansluiten jezelf aan de rechterkant waar chassadim zijn, hoe? Als embryo, als alleen maar klie uh, van ketter de ketter. Dat is al geweldig. Wat hebben we niet, niet alleen de hele ketter, tien van de ketter, of kilim, of, en dan de hele gochma van de kilim. En dan heb ik dan, en nefesh en roeg volledig. Naar een vijf lichten van, ja, van nefesh en van roeg. Nou, dat is volledig gegeven. Dat kan ik ochtends doen. Nu heb ik geen kracht s'avonds avonds, wanneer ik naar bed ga. Waarom niet? Ook in, het, in, in buiten mijzelf, de, deze kracht is er niet. Wat kan ik dan doen? Ik ben bereid om zelfs alleen maar ketter de ketter van mijn kilim al overeen te komen met de kilim van met de schepper. Dat betekent dat ik gezegend ben, gezegend, mijzelf gezegend maak, voor alleen maar voor één, voor geen ketter, de ketter. Alleen voor één uh, hokje van mijn kliekketter. Dan als je dat doet, en dan doe je dat volledig, dan al jouw kilim tot en met jouw voeten toe, in jouw partsoef. Alleen maar ketter, de ketter van alle jouw kilim, van alle elektrisch heet ook tien. Ook de, de maalgoed, ook de waarde... Lager onder jou, onder de gazé, heeft ook tien. Al, uh, bijzondere sferot. Dan betekent dat al jouw lichaam van binnen, dan ketter de ketter, heeft al. De hele, jouw hele lichaam heeft dan het licht chassadim in zichzelf. Alleen kli, ketter de ketter. Maar wat betekent dan ketter de ketter? Alleen als je de kracht kan opbrengen dat jij alleen maar ketter de ketter uh, kilim. En welk licht ontvang je dan? Nevers de nevers. Nevers de nevers. Dan betekent dat jij al jouw lichaam, in elke sfera van jouw lichaam, ook in de Kilim de Kabbalah, onder de, onder de taboe, heb je dan nevers de nevers van lichten. Dan heb je helemaal, dan heb je heel lichaam in die mate, in de mate van waarin jij. Nu gezegend wordt, en jij wordt nu gezegend alleen voor neffes de neffes. Het is al zegening, duidelijk. Wil je meer, moet je meer inspannen jezelf nu. Verder absoluut nirvana maken, op goede manier. Dan ga je dan uh, ro uh, roog de neffes. Ga je dan meer dat proberen te doen. Deel. Maar totdat jij komt tot de hele neffes. De hele naar ga je alle vijf lichten van de nevers. Nou oké, okay, geweldig. Want nu nog geset, nu nog die roer gaan werken, dat alleen overdag gebeurt. Dat kan je niet. We kunnen dat niet voordat voor het, we voor het, voor het, naar bed gaan, we moeten genoegen nemen met nevers. Waarom? Het is de tijd voor de noekwaai, het is de tijd voor de maal goed, zij heerst op dat moment. Betekent, en haar licht is nevers. Van de Mal goed. licht van de Mal goed is nevers. Maar de hele naranjai mag je hebben, dan heb je volmaakte nevers. En dan voel je je grandieus dan. Voel je, voel, voel je uh, alle krachten, voel je in jezelf tot aan, in elke plek van jezelf. Dat betekent werken in. De rechterlijn, maar dan zeg ik het alleen s'avonds. Eh, en overdag, heb je dan kan je verder, kan je dat jezelf eh, brengen in overeenstemming. Ja, met de barocht, dat je eh, een gezegende, overeen, eh, zeg ik dat een gezegende hecht zich aan de gezegende. Met ook daarbij kan je de hele roeg aansluiten. Dat moet je leren, begrijp hoe ga je dat leren? Hoe kan je weten dat jij gezegend bent? Dat jij het gevoel hebt van eenheid met het licht. Eenheid met Hashem. Eenheid. Betekent, betekent dat jij uh, op dat moment geen andere wensen hebt. Dat jij je maakt jezelf dat jij je op dat moment geen andere wensen hebt. Hij wil niets anders. Dat is voor jou alles. Je voelt volmaaktheid. Al is het maar voor neffers de neffers. Over hele, mijn, uh, hele lengte of breedte van mijn lichaam. Alleen neffers de neffers. Maar dat is volmaaktheid. Dat is het werken in de rechterlijn.